Drie uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Bij een brand in een wooncomplex in Portugal bij Rotterdam... zijn vier mensen gewond geraakt. Eén van hen is er slecht aan toe. Tientallen bewoners zijn overgebracht naar een basisschool in de buurt. De brand ontstond in een van de woningen... die wordt gehuurd door een zorginstelling. In die appartementen wonen mensen met een verstandelijke beperking. Het vuur in Portugal was rond één uur vannacht onder controle... Het Hoge Rechtshof van Venezuela staat achter het besluit... om de beediging van president Chavez uit te stellen. Eerder stemde het parlement al in met uitstel, maar de oppositie was tegen... en vroeg het Hoge Rechtshof om zich over het besluit te buigen. De oppositie noemde het uitstel ongrondwettelijk... maar het Hof is het daar dus niet mee eens. Chavez zal vandaag worden beedigd voor een nieuwe ambtstermijn van zes jaar... maar hij is niet op tijd hersteld van een operatie tegen kanker. In Frankrijk heeft een man, zijn vrouw en vier kinderen... twee jaar lang in een appartement opgesloten. Hij hield ze vast in een woonwijk ten westen van Nantes. Toen de moeder kans zag de brandweer te alarmeren, werden ze bevrijd. In het vervuilde appartement waren de muren en plafonds aangetast... door vocht en schimmel. De buren hadden niets door. De 51-jarige vader is aangehouden. Het is niet bekend waarom hij zijn vrouw en kinderen jarenlang had opgesloten. De regering van Canada moet helpen bij de bevrijding van een groep orka's. Dat willen de bewoners van een dorpje in het noorden van Quebec. Daar zitten twaalf orka's vast onder het ijs. Ze hebben zich verzameld bij een klein gat in het ijs om te kunnen ademhalen. De burgemeester van het dorpje wil dat de Canadese regering een ijsbreker stuurt... om de orka's naar open water te begeleiden. Het weer, wisselend bewolkt en een graad of drie...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 Van deze eeuw. En dat waren ook de gouden jaren voor onze vriend Moby. 2002, toen maakte hij het album 18 met daarop deze hit We Are All Made Of Stars. En uh, well, nu viel eventjes een uh, muziekje weg, maar we gaan we weer eens eventjes uh, erbij halen. Doen we met deze maar. <laughs> Goed, in ieder geval, uh, ik had het over uh, Moby, inderdaad, die in 2002 die grote hit had onder de titel. We are all made of stars. En ik blijf nog even bij de nacht. Bij een, een nummer dat als titel heeft... Uh, Bolivia una noche. Oftewel het woord nacht. En dat is een lied dat gezongen zal worden door um, Carlos Jardel. Ja, Carlos Jardel. Wie is dat nou? Dat is een hele beroemde tango zanger. Hij komt uit uh, Argentinië. Ik moet je eerlijk zeggen, ik had ook nog nooit van de man gehoord. Maar ik was, eh, zoals je misschien hebt gehoord van Paul Vergel en eh, Hubert Mol... Eh, ruim een maand geleden op vakantie in Argentinië. En in Buenos Aires heb je een wijk die heet La Bocca. Daar hebben we vroeger eh, havenarbeiders gewoond. Een hele kleurrijke wijk. Die wijk die bestaat nog steeds en is eh, middels eh, historisch erfgoed... en een toeristische plek, trekpleister... En als je de wijk binnenkomt, dan staat er op een balkon er staan er drie grote poppen. En die poppen die verbeelden drie hele beroemde Argentijnen. De ene is Evita Perón. Evita Duarte Perón, moet ik dan eigenlijk zeggen. Want dat is de juiste naam. De andere is uh, voetballer Maradona. En de andere persoon die er stond, ja, met een geleufvoet op... Ik, ik kende hem niet, maar ik liet me vertellen dat dat ging om Carlos Gardel... Dus, een hele beroemde Argentijn die um, in de jaren 30 vooral bekend is geworden. omdat hij de tango uh, bekend maakte. Niet met een accordeon, maar dat hij de, de tango ging zingen. Ik laat een hele opna oude opname van deze Carlos Gardel horen uit 1936. Dat klinkt inderdaad oud. Fí en su rostro tan ciudad que tuve pena de recordarle su fenonía y su vuelta, me dijo humilde si me perdona, el tiempo viejo otra vez vendrá la primavera de nuestra vida, verás que todo nos sonreirá. Mentira, mentira. Yo quise decirle las olas que pasan ya no vuelven más. Y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Al de mi amargura y tu piedad Tus ojos azules muy grandes se abrieron. Mi pena inhovida pronto comprendieron y con una mueca de mujer vencida me dijo en la vida y no la vi más. Volvió esa noche, nunca lo olvido, con la mirada triste y tiró, y tuve miedo de aquel espectro. Me fue en locura en mi cubento, se fue en silencio, sin un reproche, busqué un espejo y me quise mirar. Había en mi frente tantos inviernos que también ella tuvo piedad. Mentira, mentira, yo quise decirle.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 En met een me dijo, La vida. Y no la vi. Más. Uh, mooi is dat uh, voor repertoire uit uh, Buenos Aires. Je hoorde de stem van Carlos Gardel. Bobia una noche. En de man uh, was destijds altijd perfect gekleed in een zwart kostuum... en uh, had dan ook zo'n uh, mooie gleufvoet op. En uh, met dat, over dat kostuum gesproken in het Colbert... zat dan nog altijd een vrij pochet bij het borstzakje. Carlos Gadel uh, met dat Bobia una noche dus. Wat muziek die bij beelden hoort. Uh, het was voor de jaarwisseling dat... De zorgverzekeraars uh, graag wilden dat je bij hun kwam... als je nieuwe verzekering ging afsluiten, nieuwe zorgverzekering. En er was één zorgverzekeraar die uh, in beeld bracht... allemaal uh, mensen die uh, knuffels uitdeelden aan een camera. <laughs> Hux en zo. En dat werd gedaan bij deze muziek. zo gauwhouder die nooit gaat vervelen. Deze van Aretha Franklin, I Say A Little Prayer, met de muziek van Burt Beckerk en de tekst van Hol David. Ik ga je dadelijk muziek laten horen uit een uh, nieuwe speelfilm, of een nieuwe speelfilm, in ieder geval een speelfilm die op dit moment in een uh, behoorlijk aantal Nederlandse bioscopen te zien is onder de Engelstalige titel uh, De Broken Circle Breakdown. Dat is een Vlaamse speelfilm trouwens. Hartverscheurend en behoorlijk aangrijpend. Maar als rode draad door die film loopt bluegrass muziek. En het titel van uh, die film, If I Needed You... dat is op dit moment zelfs een hit in uh, België. Maar goed, daar kom ik dadelijk op terug. Even aandacht voor een uh, andere film die in de Nederlandse bioscopen te zien is. Een Franse komische uh, titel... Onder de titel Populair. En die film die speelt zich af in het begin, in het prille begin van de jaren zestig. Het thema wat ik je nu laat horen, dat komt daar ook regelmatig in terug. 1954 van het orkest van Leroy Anderson. Je the Forgotten Dreams en dat Forgotten Dreams dat is een van de thema's die dan terugkomt in de film Populaire een Franse film zoals ik zei een komische film. Waar gaat het dan wel over? Het gaat over een verzekeringsagent die een kantoor heeft in Parijs en hij is op zoek naar een secretaresse heeft een vacature geplaatst daar komen zo'n twintigtal meisjes op af. Op een gegeven moment komt een van de meisjes zijn kantoor binnen. Het is nogal een beidehand type en die <lacht> lult hem zo'n beetje omver. En de verzekeringsagent besluit om deze dame aan te nemen. Geeft haar een opdracht, maar wat blijkt, zij kan typen... maar slechts met twee vingers. Maar wel in een razend tempo. Dat brengt hem op een idee. Zij... Wil moet gaan leren typen met tien vingers. Dat wil de verzekeringsagent graag. En als ze dat tien-vingersysteem onder de knie heeft. dan moet ze gaan meedoen aan een wedstrijd. met andere meiden wie het snelste kan typen. Nou, dat leidt allemaal tot hilarische toestanden. Tot zelfs een reis naar Amerika toe. Kortom, als je wil lachen, dan kan, je in ieder geval, uh, kan ik in ieder geval deze film aanbevelen populair. En dat populair, dat is dan het, de, de naam van een type typemachine wat destijds in het begin van de jaren zestig nogal gebruikt werd. Ja, typmachines. <lacht> ik moet nog even uitleggen wat dat is aan de, de allerjongsten onder ons. Ik zal aannemen dat die uh, inmiddels al lang in bed liggen en op hun oer liggen. Goed, ik uh, had het dus over het feit dat daar aardig wat uh, muziek in te horen is. Ik liet je al dat uh, regelmatig terugkerende thema horen van het orkest van Lee on, Leroy Anderson, Forgotten Dreams. Er zijn ook nog twee nummers die wat vollediger te horen zijn in die film populair. Dit is er bijvoorbeeld één van. Daar is hij dan, de typemachine. En de titel is La machine à écrire. Nu hoort Gilles kogels zo dadelijk zingen. La la la la, je suis fatigué, je suis épuisé, et éreinté, brisé, je suis condamné à perpétuité, à taper, à taper, taper toute la journée. Oh la la la la, prison de papier, barreau de buvard, chaîne d'encrier, maître rouge et noir, moi j'en ai assez de taper, de taper, taper toute la journée. Une bête à ah bon Dieu, mais je me suis laissé faire un la catacé verrouillant fermés dans 10 mètres carrés. Oh là là là là, moi j'en ai assez. Des travaux forcés sur petit clavier, machine infernale. Toi, toi, tu te régales de taper, de taper, taper toute la journée. Pendant que tu manges tous ces mots étranges, je suis affamé de grands champs de blé. Je voudrais du ciel, beaucoup de soleil, mais ne plus zinloze taper, taper toute la journée. Oh! Offensé, si froid je bouwt chagrine, kan dat s'est verrouillé en fermé? C'est que j'en ai assez. Oh la la la la, au nom de la joie, donnez-moi au doigt une plume doigt pour écrire un mot à la vie, Pierrot, mais le plus tapé de. Het drumwerk van Sandy Nelson. Hij had een hit met uh, dit nummer onder de titel Let There Be Drums. En daarvoor had je de stem van uh, Gilles Berbicot... en ook de typemachine van Gilles Berbicot... met het nummer La Machine à Écrire. Twee nummers die dus voorkomen in die film Populaire... de Franse film die op dit moment in een aantal bioscopen in Nederland te zien is. Een andere bioscoopfilm die de moeite van het waard is... dat heeft uh, als titel The Broken Circle Breakdown... En uh, die Broken Circle Breakdown, dat is een Vlaamse film. Een Vlaamse film en die uh, gaat over een koppel. Een koppel dat, uh, waarvan de twee mensen innig verliefd zijn op elkaar. Ze krijgen een kind, maar dat kind dat komt aan uh, jeugdkanker te overlijden. En ondanks dat ze elkaar zeer lief hebben, kunnen ze samen niet omgaan met dat verdriet. En dat levert toch wel een aangrijpend drama op, maar drama op zeer hoog niveau. Rode draad door de film is uh, de bluegrass muziek, want uh, de twee mensen, de twee hoofdpersonen maken ook deel uit van een band die zich gespecialiseerd heeft in die bluegrass muziek. Die muziek trouwens van de, die film, die staat op dit moment uh, hoog genoteerd in de Belgische hitparade. Het album met uh, de soundtrack van uh, The Broken Circle Breakdown, dat uh, staat op één in de albumcharts en de hit daaruit is If I Needed You. Uit de uh, film Broken Circle Breakdown. Je hoorde het nummer If I Needed You. Dat If I Needed You, dat is een nummer dat geschreven werd door Towns van Zandt En het is ook uh, op plaats gezet in duo vorm door uh, Emily Harris en Don Williams. In 1981 gebeurde dat. Maar je hoorde nu dus de versie zoals die hoor is in de Vlaamse film The Broken Circle Breakdown. Daar in die film, zoals ik al zei veel aandacht voor de bluegrass muziek. En op een gegeven moment valt uh, daar de naam Bill Monroe. Als de twee hoofdrolspelers hij haar bekend wil maken met die bluegrass muziek... dan uh, noemt hij inderdaad uh, Bill Monroe als zijn grote voorbeeld. Dit is die Bill Monroe. De peetvader van de bluegrass wordt hij wel genoemd. Ik okay. deelte van de jaren 40. Nobody loves me, de peetvader van de Bluegrass. De Bluegrass die dus uh, prominent te uh, horen is in de film... The Broken Circle Breakdown. Vlaamse films die het op dit moment uh, erg goed doen. Dat heeft misschien ook te maken met het uh, feit dat buitenlandse investeerders... Uh, gemakkelijk kunnen investeren in een Belgische film. Dat is fiscaal aantrekkelijk gemaakt. En daarover gaan uh, Nederlandse filmmakers... Eind van deze maand praten met Tweede Kamerleden. Om dat in Nederland ook mogelijk te maken bijvoorbeeld en andere mogelijkheden om de Nederlandse filmindustrie te financieren komen dan aan de orde. Is there a time distance? Is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 tango's, bluegrass en dan ineens ook nog de stem van Pavarotti. Het kan niet op, in de nacht ging het anders bij de vader op Radio 1. Uh, Pavarotti die samen zong met Bono van U2... in een project waar ook Brian Eno bij betrokken was. En uh, dat project dat had als uh, overkoepelende naam The Passengers. Je hoorde van het gezelschap het nummer Miss Sarajevo. En van de Passengers naar Passenger. En die komt naar Nederland toe de singer-songwriter. Het zal nog even duren, maar hij komt in ieder geval naar ping-pop. Alvast iets om naar uit te kijken. Dit is een eigen opname, 21 november. Toen kwam hij ook naar Nederland toe. Toen kwam hij naar de ochtendshow van Giel, om daar zijn hit te zingen... die hij op dit moment nog steeds heeft. Hier is die. Mike Rosenberg. Let it go. Do you only need the light when it's low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know your lover when you let her go.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 Hoping one day you'll make a dream last. Dreams come slow and go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch only dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow.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 Gedaan. En zeker op de vroege ochtend toen hij te gast was. 21 november was dat bij het ochtendprogramma van Giel. Passenger Mike Rosenberg, zo heet hij dan uh, volledig. Maar Passenger, dat is dan zijn artiestennaam. En wat ik al zei, de man met zijn gitaar... die komt naar uh, Pinkpop toe. Half juni zal dat uh, plaatsvinden in Landgraaf. En een andere band die op uh, Pinkpop zal optreden... dat ook vandaag bekend is geworden, is uh, Kensington... Als meest getipte Nederlandse band door een aantal uh, fans inderdaad. Maar een ander voor popfestival is er op dit moment gaande. In Groningen, daar is uh, Eurosonic uh, vanavond, uh, afgelopen avond al begonnen. En vanavond zal daar ook een band optreden uit uh, Engeland. Ze komen uit Londen, maar als je ze zo hoort, dan uh, moet je toch wel uh, toegeven dat ze... Uh, een voorliefde hebben, of althans behoorlijk beïnvloed zijn... door de muziek uit de jaren zestig. Dit doet mij nogal boertsachtig aan als ik dit zo hoor. Daar is overigens niets mis mee, want dat is een hele goede groep. Tempels, dat is de naam van de band. En hoor ze hier met de Shelter Song. Ik denk ook denken aan uh, Tomorrow Never Knows van uh, de Beatles te vinden op uh, de LP Revolver. Maar je hoorde Tempels die afgelopen avond in Groningen optraden in de spiegel. En vanavond kan je ze weer zien als je ze vanavond, de afgelopen avond, gemist hebt. Want vanavond zijn ze in huis de beurs tussen 8 uh, en kwart van negen waar ze een optreden zullen geven. De Londense band Tempels en je hoorde de Shelter Song. De volgende artiest... Zou vandaag jarig zijn. Waar het niet dat hij ooit in een vliegtuig stapte. waar hij niet meer levend uit is gekomen. 70 jaar zou hij zijn geworden. Jim Crouchy. Arboreto, or could you help me place this <middels> call. Zie the number on the matchbook is old and faded. Living in LA. My best old ex-friend Ray. Gosh, you said you knew well And sometimes hate it jaar dood, maar zijn muziek leeft nog steeds. Dat mag wel blijken uit het feit dat uh, voor de jaarwisseling in het tv-programma... de Top 2000 Agogo aandacht werd besteed aan Jim Croce. Wat was het gevolg dat uh, een paar weken later in de albumhitlijst... een box met daarin drie cd's van uh, Jim Croce... ineens zomaar vanuit het niets binnenkwam op de 65ste plaats. Ik betekent dat de muziek van Jim Cochy tijdloos is. Ik liet je van hem nog eens een keer uh, het nummer Operator horen. Aandacht voor een sterfgeval van afgelopen week. Afgelopen zondag overleed in Vlaanderen Bart van den Bossen. Hij is in België vooral een Vlaanderen, moet ik zeggen, vooral bekend geworden als kleinkunstenaar presenteerde regelmatig op televisie en radio... maar heeft af en toe ook wel eens een plaat gemaakt. Het meest bekend geworden is hij met De Heuveltjes van Erika. Een hit voor hem in de jaren negentig. Vorig jaar toen heeft hij die, die plaat opnieuw opgenomen met een accordeon-duo. Het accordeon -duo de, de, de, de, Nou, daar ben ik eventjes in de naam van de zoek. Ik zoek het zo op, ja? De Heuveltjes van Erika in ieder geval...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 ...en komt vanzelf omhoog. Het is voorop romantica ...op de heuveltjes van Erika. De heuveltjes van Erika staan dag en nacht in bloem. Het toppunt van de heerlijkheid nog steeds in volle groen. Iedereen kan er genieten van de schoonheid der natuur. Het ligt er voor het grijpen en het is helemaal... Helemaal niet doen. De heuveltjes van Erika zijn een streling voor het oog. Je klinkt ermee het grootste gemak. Oh ja, en komt vanzelf omhoog. Het is volop. Van genoten, laat het je nooit meer los. Het is een streling voor de zinnen, vlakbij het lindenbos. Ah, de heuveltjes van Erika zijn een streling voor het oor. Je klimt er met het grootste gemak, oh ja, en komt vanzelf omhoog. Het is vol roze. They Van Erika. Ja, stomp ik ineens niet in op die naam, kon komen. De Sunsets, dat is de naam van het accordionduo. En die begeleidde Bart van den Bossen in de heuveltjes van Erika, die daar in het begin van de jaren negentig al een hit mee had, maar vorig jaar nam die dat dus opnieuw op. Afgelopen zondag op 48-jarige leeftijd overleden aan een hartaderbreuk. Bart van den Bossen dus. Summer's day. That's nowhere else I'd rather be. Why don't we feel the way we used to anymore? There's a place along the way that maybe we could stay. Listen to the waves at my front door. Lots of things we used to do Thinking about where life was due singing in the wind I wish that